Goedemorgen. ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanvaring op de Waddenzee zijn twee mensen overleden, zegt de veiligheidsregio. Vanochtend botsten daar een snelboot en een watertaxi op elkaar... Over de identiteit uh, kan ik er niks over zeggen. Daar wordt nog uh, onderzoek naar gedaan. Uh, vier gewonden uh, van de watertaxi zijn overgebracht. Uh, drie uh, zijn hier wel gebracht met ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis. En één is met de helikopter vanaf Terschelling... richting het MCL in Looa gebracht. Er wordt ook gezocht naar een kind van 12, die is sinds het ongeluk vermist. We bestellen minder online, sturen minder pakketjes... en brandstof voor bezorgbusjes is duur. En dus heeft PostNL het moeilijk. Ze kondigen daarom al eerder... Aan ...dat postzegels duurder worden. Voorlopig hoeven pakketbezorgers niet te vrezen voor hun baan. Er staan nog 1400 vacatures open. Het aantal conflicten op de werkvloer is flink gedaald... ...zeggen juridisch adviseurs tegen het AD. Ze behandelen de afgelopen maanden zo'n 1800 zaken. Dat waren vorig jaar om deze tijd ongeveer 1000 meer. Betekent trouwens niet dat er met z'n allen minder ruzie op werk... ...de werkgevers starten alleen minder zaken tegen hun personeel... ...vanwege het personeelstekort. Over precies een maand speelt Oranje de eerste wedstrijd op het veelbesproken WK in Qatar. Maar daar merken we op straat en in de winkels nog weinig van. Grote importeurs van Oranje artikelen zijn bang dat we dit WK, dat soort dingen ook niet meer gaan zien. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging er bij eentje langs. Er is gewoon uh, geen aanvraag, überhaupt niet. En ook niet in, het, in de sfeer van de euforie in de straat, uh, feestgroothandels. De, de vraag is er gewoon niet. Uh, we spraken vroeger over gemiddeld 30 of 40 aanvragen per week. 0,0. Nou, nog minder dan dat eigenlijk. Ja, en dan nog het weer. Er komen flinke bijen aan. Later, vandaag, wordt het ook weer droog. Uh, het wordt niet zo koud. 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het zit niet druk in onze regio. Wel problemen op de A22. Daar is de Velsertunnel dicht. Omrijden kant via de wijkentunnel door een ongeluk zijn er bergingswerkzaamheden. Dit geeft ook problemen op de 208. De Assassenheim ligt in Velsen tussen Zandpoort en Neemuiden. Een half uur vertraging door dit ongeluk op de A22. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Ja, en de tweede uur weer van uh, The Boys are Back in Town... ZFM Zandvoort, want dat is het station waar je naar luistert. En er was juist een verse bak pleur voor me neergezet. En uh, Charles, hartstikke bedankt ervoor. Het uh, is altijd lekker, zeg ik altijd. Ja. Eens even kijken, zit hij alweer? Ja, ja, ja, ik schuif een microfoon. Ja, er ja, ja, uh, ja, is dan zit ik alweer met mijn streepjes. Met je streepjes. Er werd weer een opmerking ja. gemaakt dat het heel gek is. Uh, uh, er werd gezegd door een uh, anoniempje. Hè. Laten we dat maar even uh, anoniempje zeggen. Um, dat jij geen streepjes op de rug hebt. Nee, dat klopt. We hebben een dan. Ja, dit is, ik, weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Goed. Nou, wat gaan we doen, twee uur, uh, vriend? Nou, we gaan uitsluitend interessante onderwerpen aansnijden. Oh ja, ja, ja. ja. Dan pak je ontbijtkoek gaan we aansnijden. Dus uh, nou, maar dat wil ik wel, dat wil ik wel. Maar dan niet zoals de vorige keer dat je daarna gaat fluiten. Want werkelijk, mijn, mijn glaasjes die bij mij voor de ogen hangen, jongen, die zijn wel dicht. Dat is. is dat zo? Ja, dat is... Uh, ja. Nou, gaan we nog spannende dingen beleven? Krijgen we nog gasten, willen? Krijgen we nog gasten in de studio? Ik zeg van, nou, daar komen nog gasten langs. Nou, ik weet het niet. Uh, uh, ja, weet je, het is hier net een zoete inval. Iedereen uh, die komt maar zo binnen. en uh, ja. Ik ben gisteren nog naar het gashuis geweest. Waar ben je geweest? Het binnengashuis in Zandvoera. Oh, ja. ja, ja. Ik moest eventjes voor mijn uh, likdorens uh, zijn. Ik vind het zo stom. Waarom gaan mensen in Godes naam... Aan doorslikken, dat doe je dan niet. Dat prikt toch. Heel naar hoor, likken hoor. Ja, ja. Kan je heel veel pijn doen want je moet lopen ook. Ja, dat zal. Dat is helemaal niet leuk. Nee, nee, nee. Ik maak er ook absoluut geen grapje van. Nou, Dus, ja. Nou, schiet hem maar op. Oh ja, wat wil ik nog zeggen, wilde? Je draaide net van Bert Kelfert. Ja. Dan weet je waar ik dat ook gehoord heb. Waar heb je dat gehoord? Op de Efteling. Ja, dat klopt. De Waterlelies. Ja, bij die elfjes. Je? Bij de elfjes, ja. Dan ja, ja, ja. Ja. Ja. betaal je een paar tientjes. <coughs> en dan krijg je een paar elfjes. Ik vind het weer een kassakoopje. Mooi, hè? Leuk, dat hè? Een kassakoopje! Rosie, we're rosie. I'd like to paint your face up in the sky. Soms. When well, I'm busy, relaxing, I look up and catch your eye. Your eyes, when they're widely they Thunder and lightning and sunset strokes the color to your skin. Your eyes are so blue, I just think of a blue sky and bumblebees buzzing on the wind. Rosie, oh Rosie, it's raining when you look the other way. Rosie, oh Rosie, your laughter brings sunshine out the place. In your hair, I'd paint in your mind's eye up, there in the blue sky. The summer birds swim through the air, Rosie or oh, Rosie. I'd paint your face for all the world to see, Rosie or oh, Rosie. I'd like to paint your face eternally. Mm. de week heb ik gegeten in zo'n nieuwerwets ding. Een bistro. Een mens wil s'avonds wel eens even lekker eten... want er is al genoeg biefstuk met gebakken aardappelen op de wereld. Zo heet die tent. Ze hadden me gezegd dat je daar een goede fondue bourion kon krijgen. Fondue bourion. Nou, eh, ik mag doodvallen als ik weet wat dat is, maar omdat mijn vrouw altijd gek is geweest de boerenjongens, zeg ik... Kom, meid, we gaan vanavond naar een mens wil s'avonds wel eens lekker eten... want er is al genoeg biefstuk met gebakken aardappel op de wereld. Want zo heet die zaak. Leuke tent, hoor. Had wel iets weg van een oude fietsenstalling. Waar ze een paar druipkaarsen in hadden gezet. Maar gezellig was het er. Goed donker. Geen mooi wit kleed op de tafel, een paar van die boeren zakdoeken, dat was eigenlijk alles. Maar de sfeer, daar zal ik niks van zeggen, die was prima. Alleen het bestek, dat had ze beste tijd gehad. Vorken met twee tanden, dat kent er eigenlijk niet. Fijn, eh, ik bestel dus die fondue. Komt er even later een pan op tafel. En uh, daar zat ook nog een prima zonder. En even later wordt het eten gebracht. Een schaal met stukjes vlees. Kon het allemaal niet zo gauw zien. Het was nogal donker, weet je wel. Dus er een stuk of wat bakjes bij. Waar volgens mij uh, jam in zat. En uh, vla en pindakaas. Nou, niet bepaald mijn lievelingskorsie, Maar ik denk misschien komt het nog. Nee? Dus uh, wij wachten half uur, drie kwartier. GELACH er kwam helemaal niks meer. Dus wat doe ik? Ik schiet een juffrouw aan. Ik vraag: is dat alles wat ik krijg voor mijn dure geld? Ja, dat was alles. Waarop ik nog tegen mijn vrouw zeg: nou aanvallen. en ik, uh, huppakee, een hapklare brok naar binnen werken. Nou, uh, komt gelijk weer uitspuren. Het was hartstikke rauw. Ik klage weer, de juffrouw roepen, uh, jullie laten ons rauw vlees eten. Nee, maar ik had het helemaal verkeerd begrepen. De bedoeling is dat je je vlees zelf in de pan doet. Nou ja, ik nog kwaaier. Je pakt dus die schaal met vlees en donder het hele zootje... in één keer in de kokendolie. En hetzelfde doet mevrouw met de appelmoes en de pindakaas. En ze zegt, we zullen die spullen eens lekker door elkaar husselen. Nou, begin met die troep te spetten. En ik had mijn lasbril ook niet bij me. Fijn, ik heb er één hapje van geproefd, gelijk mijn bek verbrand. En dat kost de ondergetekende de somma van F35,50, inclusief geen bediening, moet je mij horen. Plus 50 piek voor de stomerij. Ja, dat gebeurt hè, dat soort dingen. Ja, ja is het jou ook al eens gebeurd, Willem? Ja, de twee keer zal ik zo alles over vertellen. Oké. Okay. The town colonies Grocer Jack, Grocer Jack Get off your back Go into town, don't let them down Oh no, no Grocer Jack, Grocer Jack Get off your back Go into town, don't let them down Oh no, no The people that live in the town on the stand he's never been down to this is round it's ten o'clock the housewife yell when jack turns up we'll give him hell husbands moan at the breakfast tables no milk no eggs for mumbling tables mothers send the children out to jack's house to scream and shout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 Ja, dan vraag ik aan Charles van uh, heb je misschien nog een nummer die je straks nog even wil horen? Ja en dan gaat hij nummers noemen en dan denk ik Jamie. Nee man, ik heb maar dat hier. Maar dit is ook wel een heel leuk nummer, Willem. Ja veel leuk. Dat was nou het Teenage Opera. Hè? Ja, dat klopt, dat klopt. En wat daar zo leuk is, er net een, net een meisje in de studio binnen. Ja. En ik zeg, dan nou, kan ik ook. Oh, vertel. Ja. Is it true what mommy said you won't come back? Oh no, no. Nou, ik vind. Hoe moet ik dit nou netjes zeggen zonder kwetsend te zijn? Ik vind het een beetje stom. <laughs>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 I Nou, ik meen dat natuurlijk niet zo, uh, moeder van Harm, dat ik zeg van, uh, dat is gewoon stom. En dat is helemaal niet stom, dat is hartstikke leuk. Leuk stukje inzet van je en uh, ja, ik vind het leuk, dat waardeer ik wel. Dat vind ik wel leuk. Heb ik al verteld dat ik dat wel leuk vind? Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, wat buitengemeen interessant buitengemeen, ja. dat ze dat zo kon imiteren, hè? dat meisje. Oh, ik dacht dat je de moeder van Harm bedoelde. Ja, die bedoel ik ook, maar dat, dat, moet, dat, dat stemmetje, dat ja, zo, het stemmetje. zo typeert, heeft weer te maken met de stembanden, de lengte van de spieren van de stembanden. Ja, ja. Wat het beter gewoon interessant ja. maakt om dat aan te horen. Ach, maar voel... dat wordt, medisch wordt dat toch, toch onderzocht en medisch wordt het toch opgemeten met een meetelastiek, omdat niet iedere stemband... Hetzelfde is als een andere stemband. Ken je mevrouw's stembal nog? Dat ja, ik weet Pe niet. Peter Jan Rens. Ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ja, die, die ken ik heel goed. Dat is een, uh, Hans van der Laarsen is dat. Hè? Ja. Dat is een broer van Kees van der Laarsen. Ja. En Kees van der Laarsen is buitengewoon in het stand. Die zat in de Ruud Jansenband. Ja. Als bassist. Hoeveel zei dat? Niet fascist, maar, hij was nooit, maar, bassist. Hij, maar ja, ja, ja. Maar hij was nooit het eerste, hè, die Ruud van der Laartse. Nee, dat is, waar. Dat is ja. waar. Ja, ja, ja, ja. Nou, nou, nou ik, ik, ik, ik snap er helemaal niks van deze onderwerpen. Hè. Daar ja. ben ik niet in ingelezen, zeg maar. Dus ik, dat snap ik helemaal niet. Harm, je moet je niet zo overal mee bemoeien. Laat Wil nog eens even rustig uitpraten. Ja, ik, ik doe mijn best, maar goed. Ik probeer het gewoon. Ik krijg net een berichtje van, uh, van God, het, het enige Nederlandstalige wat we horen. Dat is het gelul van jullie. Je vindt dan een compliment. Nou, dat is... Het. ik vindt dan een compliment. Ja joh, ja. Dat is, ja, dan... ja, joh, dat is... Worden ja. we nou net zo beroemd als André Hazes? Nou, ik weet het niet. Uh, ik, we, we halen gewoon Donny hierbij. We ons onze scheel. Zullen we doen, Donnie? Ja. Oké. Okay. Het ging te snel, je m'appelle. Ach, je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen aan videos en nu ben ik weer alleen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 You're En dan naar Antwerpen boeken, spreek een je Belgisch hey, Poepen, wel met de rubbers, schat, alsjeblieft Ik heb al een kind, op sportief hey. wat? Wat? Wat? Hoe zeggen Jokko in het Frans, dat kan ik eraan bieden En een glas Judo Hans hey. en Weet je wat ik haar vertel, ik kan geen Frans Maar ik ken hem wel hey. Het ging te snel, je mappel, ach je kent het wel Gap ik weet niet eens wat het betekent Maar gaat ze heen, alweer dan zijn. nu ben ik ik zie, je, ik zie je kijken met een blik. Van... Ja, ik denk. Is de, heeft het dan met voetbal te maken, dit? Ik weet het niet. Het nee, is een je, beetje Frans, het is een beetje nee, Thuis. Ik moet, moet, moet denken aan Johnny Rap. Er wordt gerept in de voetbal. Er wordt gerappt, hè? Ja, ja. ik vind die rap is toch niet voetbal, hoor. Nou, ik rap er liever niks over. Ze spreekt een beetje Frans en Thuis. Bonjour, madame. Ik werd verliefd toen jij hier binnenkwam. Ik geef je de avond van je leven. Je zegt me iets, ik kijk je aan, maar ik kan je niet verstaan. Zou jij me bijles kunnen geven? Ja, ja, ja, bijles. Uh -huh. Ja, goed. Oké, okay. Donnie met uh, Frans-Duits. Ja. En ik... wat ik heel apart vind, is dat Frans-Duits geen Engels Nee. ik zo apart. Ik, uh, ik spreek geen Frans-Duits, maar ik zing wel frans bouwen. Echt waar? Ben jij dat? Ja, dat ben ik. Oh, jij ben jij de jongens van de Platte wagens? Heb je even voor mij? Voor wie? Maak wat tijd voor me vrij. Hoe krijg jij toch een grote naam voor elkaar? Hoe krijg ik het met mijn strot uit? Hè? Het is niet te genoeg. Nou, dat, dat, dat bedoel ik niet. Dat jij zelfs van een nummer van Frans Bouwer... Dan maak jij, en luisteraar, nou, geef me uitjeblieft mijn keuze. Het jaar van de bouwers. He? Ja, ja dat ik het snap niet, ik. Maar... Dan heb ik het niet over de bouwers. Uh, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee bouwvakken. Maar eventjes. jij krijgt het weer voor elkaar om van een, een nummer van Frans Bouwer iets erotisch te maken. Ik vind het zo knap. Wij gaan een keer samen de studio in, de cd maken. Ik vind het zo sensueel hoe die man dat doet. Hè? Wie? Ja, Charles. Oh, de, Charles Duif. Ja, ja, ja. ja, ja. Ken, je, ken je Charles met die streepjes eruit? Ja, die. Ja. Alleen niet op zijn rug, hè, heb ik gehoord. Nee, niet op zijn nee, rug. Nee, nee dan komt het maar... Heb ze vesta. Had je net ook al gezegd. Ja, had ik al gezegd. Ja, ga je maken. Doe blurgers. Doe blurres. doe do, do, do, do, uh, Ken je dat? Ja. Ik hetzelfde zeg. Oh, ben jij Ja, <laughs> <laughs> Nancy! You've got your world, and I've got mine And it's a shame. Grown up worlds that will never be the same. Why can't we be like storybook children running through the rain, hand in hand across? Children In a wonderland Where nothing's planned For tomorrow You've got his ring You've got his heart You've got it, baby And it's too late To turn away and start again. Why oh, can't De Storybook, Storybook children, children. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Het ja. is later gecoverd door Sandra en Andres. Gecoverd? Gecoverd. Waar staat dat nou weer gecoverd? Nou, uh, ze ging op reis. Ja. En als je op reis gaat, dan neem je haar spullen mee. En dan moet de je de kof, eigenlijk in. De ko kof. In een koffer, heel goed. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Hey, uh, de, ja. Sprookjesboek uh, kids. Uh, children, uh, kinderen. Ja, sprookjesboek kinderen. En de maand van de sprookjes komt te veranderen. Ja, heerlijk. Ik weet precies waar jij heen gaat. Waar ja, ja, ja, ga je ja, heen dan? Ja, ja, ja, ja. Vertel wat nou, nou, nou, nou, nou. Nou, ik denk dat jij dan richting, uh, richting de Noordpool gaat naar die man met het rode pak en die witte baard en die muts op. En heb geen meid erop, geen staf. Heb wel een staf, maar dat is een ander ding. Ja. ja. Hé, hey, maar luister Ja, ja. Ik, ik lees er al helemaal naartoe. Ik was van de week bij uh, Global Garden in uh, uh, Zwaanshoek. Is een tuincentrum? Dat is een tuincentrum. Ja, maar je hebt ook uh, uh, Welkoop in Zandvoort. Hey, wacht even, ik doe een piep, piep. Kijk, hebben we Welkoop in Zandvoort is ook Welkoop. een tuincentrum. En je hebt uh, Intratuin, is ook een tuincentrum. Dus het bars van de ja, Het, het tuincentrum. En in het centrum van die centrums, daar hebben ze kerstshows. Wat hebben ze? Kerstshows. Kerstshow. Vertel er even meer over. En dat vind ik gewoon de most wonderful time of the year. Oh. Wonderful Time of the Year. Dat ja, dat is, dat is het. Oh, je was in één keer ja, ja, weg. Ja, de, de, de rest komt ook. Oh. Ik wil het niet heel. Het een beetje een verrassing wat er nog komen gaat, allemaal natuurlijk. In dit nummer? De mensen, ja, de mensen zitten nou met hun oren tegen de speaker van de radio aan. Ja, het is een vrij wat, onbekend nummer trouwens. Is, ja, ik ken het verder niet, maar. Echt, ja. Weet je dat dit wordt, wordt gezien als de meest populaire kersthit aller tijden? Waarom? Omdat Andy Williams dat zingt. Die heeft al een hele bijzondere stem natuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En die overstijgt zelfs nog de, de, uh, onze. Uh, hoe heet die ook weer? Uh, uh, uh, last Christmas. Wham! Ja, wham, ja, nee, maar George Michael. Ja, maar juist ja, bij hem, hè. Wham! He. Wham, wham. Yeah. Oh. Want, uh, wham! Vindt u dit ook, luisteraars? It's the most wonderful time of the year. Even los van dat bim-bam. Ja, nou, ja, ik vind het er wel bij, Vin. Ja. ja, maar vindt u het ook allemaal... de uh, Most Wonderful Time of the Year? Zo ja, dan een, uh, stuur een kaartje naar... Uh, Zie of wat Ja. Nee, u mag ook gewoon langskomen in de studio, hoor. Met, Willem, de, die met, gaat de, met de kerst, bedoel je? Met ja, de kerst. Met de, ja. Nou, weet je, dan wil ik er even, even wat zeggen. Het is dus weer ook een oproep, hè. Natuurlijk ook een oproep. Want straks met, uh, uh, in december dan wordt de studio weer omgebouwd... tot een, uh, een kerststal. En dat was uh, een tijd geleden uh, een enorme bombastische... Uh, Iets, enorm leuk versiers, heel veel verlichting. En toen was het in één keer afgelopen. Ach jee, de kerst? Ja, niemand bouwde dat op. En dat vond ik toch wel heel erg jammer. Dus uh, en misschien uh, moeten wij dit jaar het heft maar in eigen hand nemen. Ja, want wij zijn toch allebei erg romantisch. Wij zijn heel Mogen romantisch. Mogen de luisteraars al wel weten. Ja. Willem en ik, maar ook. Haar ja. mensen moeder, ja inderdaad. Ja, ik ja, ik ben zelf ook heel romantisch. En zelfs als een professor. Ja, wat, wat, wat wil je mij nou weer aanvreven? Dat ik romantisch ben? Ja, ben gewoon interessant. Ja. Ik ben ja. heel romantisch. Jij bent bijzonder romantisch. Als er ooit een prijs wordt gegeven, ja. ja. With the kids and everyone telling you be good cheer. die volkomen gelijk in buitengewoon interessant? En die hij leeft helaas niet meer. Hij is overleden. Hij is overleden, en, ja. bestaat het? Ja, niks is gemaakt. En om te blijven. Ja, maar nee. de van wonderful time of the Hier komt ja. elk jaar weer terug. En daar leef ik helemaal naartoe. Ja, ik nou, ook. ook een, en jij, Willem, hoe beleef jij dat? Ik, uh, ik ervaar dat altijd als een, uh, een, een wedergeboorte gewoon. Want uh, ieder jaar met de kerst uh, hang ik de bal in de boom. En, uh, Hang je piek, je bal dan, in de boot? Ja, en dan de piek oh. erbovenop. Uh, ja, dat is een geweldig feest. Wat is er? Dan zit je nou weer te lachen. Ik kan mijn lachen niet behouden. Dan oh. ga ik mijn handje bal in. Nou, een stukje muziek. Ja, piek nou, He, met een piek. Met een piek, ja. Nou, hè. nou, hebben we dan een stukje kerstmuziek of zoiets? We we nee, nou ja. Gaan ja. Mee, hey! Ja, en dan zitten we hier natuurlijk weer met, uh, met onze kluwijn. En... Uh, ja, ja. Dus het is uh, in mijn geval, is het CCO, koffie. Ja, dat is ook goed. Met iets lekkers bij. Wie weet, wordt er wel wat lekkers geboekt. Maar die was ook nog gluwend heet. Hij ah, de man mee opvast. Voordat je het weet. Ja, Willem, nou ja, de, de kerst. Ik kan niet wachten, eigenlijk. Ik nee, ik niet. ook niet. Ik hou ervan. Ik ben er helemaal gek van. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen: ik ga binnenkort ga ik naar, uh, naar Arsen toe. In uh, Lemberg. Ja, god onder je. In de grotten van Gaal. Lemberg. Lemberg, ja. Oh, wat gezellig? Het is gezellig. met Venlo. Mooi. Oh, hartstikke gezellig. Ja, ja. Is het, gezellig het is een mooie, mooie omgeving. omgeving ook. Hè? Een hele mooie omgeving. Een hartstikke mooie omgeving. Hartstikke mooie omgeving. Je, je kan daar erg wandelen ook. Je natuurlijk. kan er heel leuk wandelen. En je gaat er ook genieten van de En loop. geniet ook natuurlijk. Ja. En, maar er lopen ook wolven rond, hè? Uh, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ze hebben daar ook het uh, tv-programma gemaakt, Uur van de Wolf. Ja. Ja. ja. Maar er is in ieder geval een gigantisch tuincentrum. En uh, ik noem geen naam. Uh, ik gigantisch is, dat zijn het reuzen. Tuincentrum Fellow, mag je geen reclame van maken? Ik doe het is toch een reus? Een giant? Een. Giant! Nee, het is een basketbalteam. Oh, nou, dan ja. ben ik in de waak. Neem niet kwaad, Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Maar, niet uh, Nee, ik ga weer over een stukje normale muziek, want de kerst eigenlijk het is nog een beetje ver weg. En mensen zeggen nu al: Nou, nu al kerst. Ik bedoel, de pepernoten liggen net in de winkel. Ja, uh, daar kan ik ook niks aan doen. Dus. Sinterklaas, wie kent hem niet? Blijf nou een keer met een potje met pillen allemaal. En natuurlijk zwak de niet, Sinterklaas. Goed. Ja, nou dat bedoel ik. Nou, ik draai me gewoon even een stukje weg, beste luisteraars. Ja, het begint iets meer om een piratenstation te lijken met gemak. Je kent toch Henk, Be Henk Westbroek wel? Henk, van, uh, Henk Westbroek. Henk Westbroek. Dan moet jij het toch wel kennen als, als muziek ook? Ja, natuurlijk. Henk en Utrecht, Westbroek. Man. U duurt weg. U duurt weg. het wel? Ja, jawel. ja, ja, Goed. Nou, een, een verzoekje maar weer. Want uh, anders dan, uh, loopt het helemaal naar ons naartoe. En dan heb ik, het, uh, heb ik het straks weer gedaan. Nou ja, goed. America. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed, that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar But I do agree there's times When a woman sure can be a friend of mine But well, I keep on thinking about you Sister golden hair surprise And I just can't live without you Can't you see it? Ja, Amerika in uh, Sister Golden Hair. Eh, hoe komt dit trouwens? Een gouden haar trouwens, dacht ik. Weet je, ik kom nog even terug op de kerst, ja. Wim, Want uh, wat, ja. wat me nou zo leuk zou lijken. Een aantal mensen die, die zin hebben om uh, met de kerst. Als we een kerstuitzending hebben. Hoor, ja. Dat ze hier komen met z'n allen. Een, een feestje bouwen. Ik vind het helemaal gezellig. Toch? Ja, prima. Dan moet, ik weet niet of de mensen daar in Amerika zin in hebben om dan een vlucht te boeken. Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Ik bedoel, wie wil er nou niet bij zijn bij de boys? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, nou, ja maar ja. meen ik serieus, lijkt me leuk om een aantal ja. mensen... Ja, nou, mensen, bij, mensen, bij mensen, deze doe maar, een, doe maar een oproep, zeg ik dan. Ja, maar dan moeten we eerst een datum weten. Kijk, de mensen die willen natuurlijk wel een planning hebben. Die willen dat in hun agenda zetten. En dan ja. willen ze zeker zijn van nou ja, het gaat door of het gaat niet door natuurlijk. dit jaar dus wordt het moeten... sowieso een beetje, een beetje moeilijk denken. Want eerste kerstdag valt op een feestdag. Oh jee. Ja, ik, uh, en dan mag je wel vrij parkeren hier, of niet? Nou, we doen er gewoon het hek open, we kennen onze een ja, ja, dat kan ook. Dat weet niemand. Dat, dat weet niemand. Zijn. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar um, je hebt het over de kerst. Uh, ik kreeg net, uh, net uh, er kwam iets voorbij hier van, uh, van iemand die, uh, ja, die, die, die, die haakt. Bij ons zeggen ze in het tweede, die haakt. Lot nou, nee, nee, Nico Haak, Nico haakt. Dat is een zomer ook. Ja, je op, wat zin je he, Nico Haak. Ook niet donker, ja. okay. die, die, ja. die, die, die Nico. Maar nou. wie haakt er? Uh, uh, uh, een luisteraar staat en die, die haakt lampjes en alles in elkaar. En, uh, oh, lampjes? Ja, lampjes? Ja, ja. Lamp, oh, ja maar. Echt. Loop ze tegen de lamp? Nou, nog niet, maar oh, straks als ze aangaan, wel natuurlijk. Maar uh, ik wil wel graag eventjes een bestelling plaatsen uh, voor, uh, voor, uh, voor de komende kerst. Want dan kunnen wij ze hier op tafel zetten, zeg maar, gezellig. Ja. En uh, ik bedoel, als de boys iets bijdragen, dan bijdragen ze ook goed. Ja, dat lijkt me hartstikke gezellig. Ja, wat, wat leuk allemaal vandaag. Allemaal leuke dingen. Dus uh, ja, uh, mevrouw Vos, ik zou zeggen, uh, la, ga lekker los. Mevrouw Vos ga lekker los. En ga eens even lekker haken voor die pakken En uh, ja, maak daar maar wat moois van, zeg ik dan maar. Wat vind jij? Wat vind ik? Dat we nou eens niet over omheen moeten draaien. Nee. En dat moeten we kracht bij zetten met de birds. En die zingen dan turn, turn, turn. Geef toch een mooi nummer De The Birds, Turn Turn Turn en, uh, Ja, En als je ja. naar die productie luistert, dan heb ik het over de manier waarop ze dat opgenomen hebben en zo, en al die, al die filletjes erin. Ja, uh, dat is voor mij toch wel een bewijs dat er in de jaren 60 toch de beste muziek werd gemaakt. Absoluut, mee eens. Eens? Ja, absoluut. Daar gaan we niet duizend, duizend over vergeten. Nee, ja. dan gaan we niet, nee, nee, gaan nee, we niet nee. over vechten. Nee, want ik ben, van, uh, ik ben van 1961, wat trouwens ook een best periode was. Ja, dat... en ik heb toen die tij... maar ook bananenjaren. Ja, ja, ja. Dat kan ik ja. nog aan je merken natuurlijk. En toen ik weet het wel heel goed, toen werd ik geboren. Dat was, uh, uh, um, um, was in de zomer, was zat op het op 12 juni. En ben jij en in de zomer moeder... geboren? Ja, ik kan er niks oh, aan doen. Vast, ik kan nou, er niks aan doen. Heeft mijn moeder die heeft me meeg laten doen. Dat is een soort wedstrijd. Ja. Um, ja wat voor een wedstrijd was dat? Dat kon je dus als uh, uh, meedoen met een druiventest. Dus ja. een baby deed er mee met een druiventest. Ik heb dus meegedaan met die druiventest. En ik kwam als best uit de bus. Dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, want you in my arms when I want you and all your dream, Brothers. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk. Ik ben, ik ben er helemaal dromerig van. Hier wordt het dromerig ik er van. Nou, ik zal hem zo van. beter ja. dromerig dan hitzig, Want daar heb je ook wel eens momenten van, hè? Ja, zeker. Dat je zegt van nou, de vlam slaat weer in de pan. Over, uh, over vlammetje gesproken. Wat, nou, wat, ik, ik zag wat? net die foto's van die lampjes met een vlammetje erin Is over een lampje. Ja. Um, uh, ik heb een bestelling gedaan, hè. Van die is namens The Boys. En als reactie heb ik daarop gekregen van, uh, van dat bedrijfje. Ik weet niet of het een eenmansbedrijf is of een eenvrouwsbedrijfje. Ik, ik weet het niet. En in ieder geval uh, dat dingetje gedaan, de bestelling gedaan. En daar heb ik als reactie op gekregen. Uh, uh, haha, kom maar op. Daar begint ze al mee. Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Hè. Voor de boys is een uitdaging. En ze zegt gelijk: van ik ga mijn best doen. Dus. Waar, uh, waar, waar moet ik opkomen? Kom ja, maar op. Nee, nee, nee. Nee, nee, jij, nee, jij hoeft niet op te komen. Nee, mijn zoon hoeft er niet op te komen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee gelukkig maar. Namens de hele de hele bevolking hartelijk bedankt ja, ja. Nou. dus uh, ja maar goed uh. maar uh, Annemieke Vos dankjewel voor het aanbod en, uh, en uh, nou we hopen dat het lukt ja en, leuk uh, ja leuk. en dan komen ze hier eens pontificaal op tafel te staan en uh, dan gaat uh, uh, Charles die gaat daar ook zitten in zijn gebodypainte uh, streepjes zoet en uh, <lacht> ja ik wil het toch even benoemen natuurlijk en uh, ja. ja. Hé, hey, uh, um, ja. er was een zangeres in Amerika. En die heette Eva Cassidy. Ah. En Eva Cassidy die is op een tragische manier om het leven gekomen. Die kreeg een melanoom, uh, Een vorm van huidkanker, geloof ik. Ja, dat is fijn. Maar dat, dat is ook een, de meest ernstige vorm. En die kan ook uitzaaien. En is dan overleden uiteindelijk. Maar ze was helemaal niet bekend. Maar na haar overlijden... Mm -hmm. uh, ik denk dat de familie daarvoor uh, heeft zorg gedragen... Uh, uh, werd haar muziek ineens uh, wereld, en, wereldberoemd. Muziek. Ik kan me nog herinneren... in die tijd dat jij dus uh, en de vloed deed. Ja. Iedere week kwam Eva Cassidy voorbij... met Fields of Gold, nummer van Sting. Ja. En heel, heel eerlijk gezegd... ik wist niet zoveel van Eva die Ik heb uh, leren waarderen... eigenlijk door tussen en vloed dus weer door jou. Ja. Dus uh, ik u. was niet Dank van plan om daarvoor te gaan. Het waren compliment, man. Echt. compliment, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Hé, maar luister, ga we gaan, gaan even serieus. En, en, dit vind ik zo'n prachtig nummer. Lam hoor. En, en ja, dat gaat erover dat je eigenlijk mijn adem uh, uh, weghaalt, Willem. Oh, you wat? Take my Bread Away. Hmm. It amazes me how strong the power of love can be. Sometimes you just take But you take Let op de lengte van het nummer. We ja, het is een nog vrij tien, lang ja, nummer. Ja, het, we hebben nog maar tien minuten. Uh, is het ja, en dan is het nog weer twaalf uur. Dan, maar ja, ik vind, zo, ik vind, ik vind haar zo'n uh, sprankelende zangeres. dat ik wou dat jou ja, even niet onthouden. Nee, nee, nee. Dankjewel voor de. Ja, hartstikke Ik wil even een microfoon uh, even. Ik hoor een, uh, ja, een uh, telefoon, hoor ik. Ik weet niet van, uh, van wie die telefoon is, maar. Ik, ik, ik denk dat hij daar. Waar is die telefoon? Marja, daar is het telefoon. Mensen, nou. we zijn met een uitstelling bezig. Jo, Wat is dit nou? Ja. Weg met de ding. Weg met de ding, zo is het. Zo is dat. Stratie. Nee, dat is goed. Oké, okay. maar uh, ik vind het een, uh, een, een verrassend nummer. Ja. Ik steek maar bij de way van Eva Cassidy en, uh, en het is toch wel... Ja. Uh, yeah. ik, uh, ik ken het niet. Nee, maar nu wel. Nu wel. Maar en, nu uh, wel. Ik ben er heel erg blij mee. Wat heb jij voor ons klaarstaan ongeveer, mijn muziek? Nou, ik heb nog een nummertje klaarstaan van uh, John Kay en The Sparrow. Zeg je er wat? Nee, oh. eigenlijk niet. Nou, kijk maar. Okay. Afluister maar eigenlijk. Dan krijg je natuurlijk zoiets. Dan, ja, dan wordt je even uit je, uit je concentratie, concentratie gehaald. en uh, Ja, soms gebeurt dat gewoon. Mag even nu op, we hebben een ander. Ja, er was even wat tumult in de studio. Ja. Dat gebeurt wel vaker. De mensen die komen binnen zijn ze nog niet aan de beurt. Dan kunnen ze niet wachten. Ik snap het wel. <laughs> en Dan denken ze, nou, we laten ze van ons horen. En, ja, goed. Oké. Okay. Alleen, dat moet je niet bij de boys doen. Nee. Nee, precies. Goed. Dus, ja. Verder buitenland nieuws. Almeloor. Ja. Maar die is er uit Almelo. Te ik heb geen idee hoor. Ik heb geen idee. Maar die is er uit Almelo. Dat ligt in, de, in het oosten van het land geloof ik hè. Ja, dat, dit gaat over miswanderen. Ik ben er wel eens op de fiets heen gegaan. Maar dat is een stuk fiets, hoor. Ja, we lopen weer richting de klok voor 12 uur eigenlijk. Ja. we gaan. Uh, het is 6 minuten voor 12. 6 voor 12. Dan hoor je het ook eens van een ander. Ik hoor het ook eens van een ander. Ik ben blij dat jij met de tijd bent. Jij hebt natuurlijk wel een streepje voor hè. Deze uitzending. Dat snap je ook wel. Ja, ik is het? Nou. Ik vind het leuk dat je weer over die streepjes begint. Ja, ik kan er ook weer in. Hij kan er niet doen. goed tegen. Zie. Hij is heel lelijk nu. Wie? Ja, ja, hij kan er niet tegen. Nee, maar dat, dat komt. Charles, Charles heeft, Charles heeft hem natuurlijk ook verleden. En ik weet, hij heeft ooit... Je heeft heeft verleden? kleding gedragen. Hij heeft hem verleden. Oh, ja? Hij heeft een kleding gedragen met een streepje. Maar er stond een nummer op. En achter op de rug er stonden oh. Veenhuizen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, met volleytax gaan we alweer... Uh, ja. Die outsiders, hè? Die, outside, die, die outsiders. outsiders. Ja, ja, ja, ja, ja. Jij weet veel, jongen. Ja, dat maar is, dat, dat is... komt. Uh, je hebt in Haarlem heb je de, uh, tussen de Zeilsraad en de Nieuwe Groenmarkt ja. een steegje. Dat heet de Kromme Elleboogsteeg. Ja, ja dat klopt. En er zit, uh, zit nu de stalker, heet dat gewoon. Dat klopt. Die, dat is dan ook weer een zeister van Fluit fluitende sleutelbeentje. Ja ja. Ja. ja, ja. Maar luister, dat had vroeger de club. Palermo was een dancing en ja. daar trad Wally Tox in de oudshaal. Die trad uh, erop. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, hey vriend... Uh, heb je nog moet... een rondje voor me? Ja, maar hierbij even. wil ik wel even afscheid nemen van de luisteraars eigenlijk. Ook ja. ja, doe jij dat maar. Oké, okay. nou ik... was iedereen, iedereen weer bedankt voor, uh, voor het luisteren natuurlijk... en voor de inzending en voor de lampjes die eraan komen. Heb ik gehoord, de omstandigheden. Het laatste nummer, het laatste rondje. Ja. En voor mij en voor jou zeg ik dan gewoon... Ik ben tot nou, over 14 jaar Ik ben, nou, word er helemaal wedemoedig van. Nou, ik geef je een zakdoekje. Hier komt-ie. <middel> en tot over 14 jaar maar weer. Ja, dat, dat, dat, ik kijk er alweer naar uit. Gezellig, hè? De biertje, voor je me de kroeg uitsmijt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 Vind nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen Ik heb al heimwee voor dat ik vertrek Heb ik nog iets laten liggen?